Even poppin'. Iedereen pop. Want die piet is zo so dik. De zorgen in je pop zijn bovenal grauw. Dus je party turret bos, overal wow. Je doet wel braaf, maar je hoopt op je stouts Want zoenen is zilver en bonen is goud Straks leggen we vaster dan een fotozaal. Door en door als joker, Ono's no's, Iets lekkers aan de haak slaan, dan hoop je dus nou. Tot je zoveel saai per Een dan loop je Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat lauws. Als je rode briese smaakt, dan stroken nog saus. Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd. is licht, aanlopend op blauw. En je lichaam heeft de vorm van een slopende bouw. Want je enkel ligt al gauw, overhoop met je mouw. Doe maar net alsof je show met een boos zo rauw. Voel de flow nou of sta hopeloos in de kou? Dans maar, dit is nu die lekkere dansmaat. Chans maar, ook als je zeker helemaal geen kans Maar Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansmaat. Chans maar en oh! Op deze slachtje ken ik de hele nacht nachtre dansen Battle rappers op deze track die gassen gaan zingen Draai die paard in de soul en de beelden gaan swingen Dansvloer voor voel is het het mooie medium En vroeger doet iedereen van die rode palladiums Leren medaillons, roffen door darts Hoge adidas of die gevlochten van darts minder herkens was op de shit, G.P.E. Was militant en R&B swing Wat was dat ding nou, dat was dat ding niet. Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet. Killen op Paris of dansen op King Nou maar vergip op in, B.B.B.C. Kick, snare, hi-hat, vond ik het vrij vet. Eric B en Raw, tough crew tot hijjack. Raw, bass, run, DMC en Guyman en Ultra. Oh. Jullie tijd was hype he. Dans maar, dit is nu die lekkere maar, Chance maar, ook oh, als je zeker helemaal geen kans maar. Dans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansmaar. Dans maar en ah. Oh. Op deze potje ken ik de hele nacht weer. See Want dit is mijn dansplaats Speel je je Tekken 3? Of check je Dragon Ball Z En dik in hem openbaar? Of zeg je het lekker niet? Over slechts een tikkie En gasten doen lekker jiggy Lekkere chickies die chillen Met billen weer heftig riggies Onderdeel van de één Als guacamole, avocado De tequila die ik wil is Don Julio Reposado oh, wow. Heb je hem niet? Oké okay, chill, ho maar. Doe niet zo sloom ja Ik neem corona En je moet of een hout zijn Voordat je weer stokt Want dit blijft langer hangen Dan de wallen van Wim Kok Dans maar Dit is nu die lekkere Dans maar Chance maar Ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chance maar. En dans maar.